5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. En zo in het NOS Radio 1 Journaal mist Minister Ploemen, die kledingbedrijven aanspoort zich meer in te spannen voor goede arbeidsomstandigheden in Bangladesh. Eerst krijgt u het NOS Journaal met Mark Visser.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 De directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft afgelopen zomer zijn ontslag al aangeboden. Het gebeurde kort nadat Edward Snowden zich had bekendgemaakt als lek van NSA-documenten, meldt de Wall Street Journal. De krant baseert zich op een anonieme regeringsfunctionaris. De regering Obama weigerde het ontslag van NSA-directeur Keith Alexander. Zijn vertrek zou niets oplossen en bovendien zou Snowden daarmee als grote winnaar worden gezien.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 Vanavond neemt de buiigheid af en klaart het enige tijd op. Landinwaarts gaat het vriezen, later in de nacht... en morgen overdag neemt de bewolking toe... en trekken er lichte buien van noord naar zuid. Morgenmiddag wordt het zo goed als droog... en breekt de zon vaker door en het wordt dan 5 tot 8 graden. René Passet, hoe is het nu op de weg? Niet al te druk, Lucella. Het zijn... Uh... 21 files, alles bij elkaar, 65 kilometer. En dat is ongeveer de helft van wat er normaal staat op dit tijdstip. Dus het valt al mee. De meeste dagelijkse files staan zoals gebruikelijk rond Rotterdam. Ook dat is niet bijzonder. De langste staan op de A15, Gorkum naar Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giesendam en Sliedrecht West, 5 kilometer. En op de A58, Eindhoven-Tilburg tussen Best en Oorschot, 3. Heeft uw organisatie de fundamenten al gelegd voor cloudoplossingen?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 Kijk op zwitserleven.nl/paren. Het NOS Radio in Journal. Lucella Carasso. Zeven minuten over vijf. Opnieuw gevestigde namen naar het Songfestival. Welen en Ilse de Lange zullen Nederland volgend jaar vertegenwoordigen. En dat klinkt samen zo. Zo hoort u hoe dat tot stand is gekomen. Kledingbedrijf Coolcat is kwaad op minister Ploemen van Buitenlandse Handel. Ploemen heeft Coolcat samen met de Vibra en Prenatal genoemd. als bedrijven die het akkoord over de veiligheid van kledingfabrieken in Bangladesh niet hebben ondertekend. Nou, Ploemen legt uit waarom ze die drie bedrijven nou specifiek heeft genoemd.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 Dus het zegt eigenlijk niet zoveel over de arbeidsomstandigheden. Het feit is dat zij niet willen meedoen, niet het akkoord willen tekenen. Nou, de bedrijven hebben met elkaar geconcludeerd... dat er wat betreft de veiligheid van fabrieken heel veel te verbeteren valt. We laten hen dat ook niet alleen doen. De Nederlandse overheid, de Duitse overheid, de Europese Unie... de Verenigde Staten, iedereen werkt mee. We moeten ook samen de schouders eronder zetten. Er zijn nu ook 200 inspecteurs aan de slag gegaan... om bijvoorbeeld de brandveiligheid te controleren. Dus het is echt een collectieve inzet. En ik zou tegen alle bedrijven willen zeggen... daar moet je onderdeel van willen zijn. Maar is het nou zo dat je als klant ervan uit moet gaan dat bij die drie bedrijven de arbeidsomstandigheden niet kloppen en bij alle andere bedrijven wel? Je moet er als klant van op aankunnen dat waar je ook koopt die kleding gemaakt is onder fatsoenlijke omstandigheden. En dit akkoord helpt om dat te creëren, stap voor stap. We zijn er nog lang niet, niet alle bedrijven hebben getekend, niet alle, bedrijf, niet alle fabrieken zijn al veilig. Maar we moeten wel deze stappen zetten en ik ben blij dat heel veel fabrieken, heel veel merken die stap gezet hebben. Heeft, uh, het het bedrijf Cook heeft gereageerd ten eerste, zeggen ze. We zijn eigenlijk bijna goed, want we maken maar een heel klein deel van de collectie in Bangladesh. Nou, ik zou zeggen aan alle bedrijven die produceren in Bangladesh, teken nou dat akkoord. Want dan kun je meehelpen met het verbeteren van die arbeidsomstandigheden daar. En of dat nu een groot deel van de productie is of een klein deel. Ik vind het juist belangrijk dat zowel grote als kleine bedrijven meedoen. Want een groot en een klein bedrijf kijken er soms anders tegenaan. Dus zorg nou dat jouw visie op de zaak ook in dat akkoord tot uitdrukking komt. Het de andere deel van de reactie van Courket... is dat ze zich eigenlijk een beetje nou ja, te kakker gezet voelen. Ze zeggen, de minister is een soort zeemeeuw... die komt even langs, poept op ons hoofd en vliegt dan verder. Zouden we wel graag met u willen praten hierover? Ja, ik heb een tijdje geleden al een aantal bedrijven opgeroepen... om dat akkoord te ondertekenen. Eigenlijk sinds vorig jaar november, na de instorting van, van een bedrijf... en een brand van een bedrijf, heb ik me ingezet... voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van, van werkers in Bangladesh. Gelukkig ben ik ook niet de enige, maar het is ontzettend... Het is belangrijk dat we door blijven werken. We boeken nu goede resultaten, maar de aandacht mag niet verslappen. En dus ben ik bijvoorbeeld hier vandaag in Berlijn... om bijvoorbeeld over de textielindustrie in Bangladesh te praten. Dus we moeten blijven volhouden. Er is voortgang. Kleine stappen en ik nodig echt iedereen mee om met ons mee te lopen... richting fatsoenlijke arbeidsomstandigheden in Bangladesh. Dat zei minister Ploemen. tegen correspondent Wouter Meijer. Ook in Berlijn is Nikki Jansen van de Schone Klerencampagne. Goedemiddag... Hallo. Ja, we horen hier uh, die minister onder meer over Coolcat praten. Zijn die uh -huh. drie bedrijven hè, die zij noemde, dus ook Vibra en Prenatal... nou, de enige in Nederland die nog niet getekend hebben... maar die wel zaken doen in uh, Bangladesh? Nee, er zijn de meeste bedrijven. Uh, bijvoorbeeld Max, die uh, zegt ook uh, uit Bangladesh en die hebben het veiligheidsakkoord nog niet ondertekend. En een hoofdkantoor uh, staat wel in Nederland... En dan heb je ook nog M&S Mode en Scapino die daar uh, afnemen. En voor de rest uh, zijn er nog heel veel Nederlandse merken... waarvan wij niet weten of zij in Bangladesh zitten... omdat zij daar niet transparant over zijn. En uh, dat zijn uh, Pijk of... Uh, dan heb je, um, even kijken, Debt en uh, um, Super Trash Dus er zijn nog een aantal uh, uh, merken in Nederland... waarvan we helemaal niet weten of zij in Bangladesh mm. zitten... En als zij daar zitten, vinden we dat ze ook het Bangladesh-akkoord moeten ondertekenen. Want we zijn het helemaal eens met minister Ploemen. dat ook kleine bedrijven achter het uh, veiligheidsakkoord moeten scharen. Ja, want wat, wat vindt u uh, van de reactie van Koolket? Die zeggen, ja, we doen daar heel, eigenlijk maar heel weinig zaken. Nou, waar je ook zaken doet, moet je uh, zaken wel op orde hebben. Dus of dat nou een Bangladesh is, of een in India of Cambodja... als jij zaken gaat doen als bedrijf in zo'n land, dan, moet je, uh, dan heb je de plicht om in kaart te brengen... wat daar uh, wat voor mensenrechten schendingen zouden kunnen zijn. En dan moet je daar een oplossing uh, voor verzinnen... om te zorgen dat dat niet in jouw productieketen gebeurt. Ja, en zij zeiden uh, van na die ramp moesten wij binnen drie dagen tekenen... en de schone klerencampagne een blanco check geven van een half miljoen. Uh, is, is dat zo? Gaat het zo? Uh, nee, zo gaat het niet. Uh, dat half miljoen wat Ronald K. noemt... dat, is, uh, dat zijn de jaarlijkse lidmaatschapskosten... voor uh, de grootste afnemers, zoals H&M. En uh, voor kleine bedrijven gelden er heel andere bedragen. Dus, um, dus dat, dat klopt helemaal niet. We ja. hebben inderdaad uh, wel een enorme tijdsdruk opgezet... omdat uh, uh, de merken die als eerste tekenden... Um, zich ook konden aansluiten bij de eerste vergadering in Genève... Waar, uh, ja, alle details over het akkoord uh, werden besproken en daar uh, kun je dan ook je invloed als merk aanwenden. Ja, dus daar hadden ze dan mee kunnen praten. Nu wijst Coolcat er ook op dat de Europese Unie het, het zelf goedkoop heeft gemaakt spullen uit Bangladesh te halen, uh, vergeleken met andere landen. Hebben ze daar een punt? Ja, daar hebben ze het punt. Uh, door de handelspreferenties af te, af te schaffen in Bangladesh... is de kledingindustrie daar enorm gepoemd. Maar dat betekent niet dat een bedrijf achterover moet gaan leunen. Um, overigens um, heb ik nu net van mijn collega gehoord... dat uh, Kroeket um, met quotes heeft gemaild... en gezegd heeft het veiligheidsakkoord te gaan tekenen. Oké, okay, dus dat zou betekenen uh, dat u met ze in de slag gaat... hierover over de contributie en uh, wat er allemaal uh, dan verder aan vasthangt. Nou, ik niet persoonlijk, maar wel de Stichting Bangladesh verkocht. ja. Oké, okay, nou goed, dan uh, uh, gaan we dat dus even nabellen bij Coolcat. Dank in ieder geval <laughs> dat we dat nu via u horen. Uh, ja. Nicky Jans, dank u wel. Van de Schone Klerencampagne ook aanwezig daar dus in Berlijn... waar onder meer gesproken wordt over de lonen voor landen in Bangladesh. In de, in Bangladesh. de en avondspits. Met NOS Radio 1-journaal. Ja. Ilse de Lange en Whalen gaan dus samen voor Nederland... naar het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen volgend jaar. Voor deze gelegenheid noemen zij zich de Common Linnets. Hun plannen werden in Hilversum bekendgemaakt. Nou, het is een mooie tijd om te gaan beginnen. Welkom allemaal. Het is bommetje vol hier in de Wisseloord-studio's in Hilversum. Binnen een paar minuten weten we wie Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Op deze plek presenteerde Anouk dit jaar haar Songfestival-nummer. En nu is het de beurt aan presentator Daniel Dekker... om de Songfestival-kandidaten van volgend jaar voor te stellen. Het zijn de Common Linnets En die band die bestaat uit Ilse de Lange en Whalen. De twee zijn sinds begin van dit jaar al een paar keer in Nashville, in Amerika... de studio ingedoken om een countryplaat te maken. Shining on lovers and liars. Ik denk dat de beste songs uit de kunstmuziek komen. Ik denk dat, het, uh, dat wij moeten doen wat heel erg bij ons past... Ja. En wat heel erg, heel erg bij onze stemmen past. Mensen kijken altijd naar Country als mensen met een cowboyhoed op een klappenpistolen in hun, in hun uh, uh, holster. En het, wat wij zeggen is dat daar komt zulke mooie muziek vandaan. Echt zo ontzettend mooie muziek. En ik hoop dat wij daar een klein beetje een, een, een taste van kunnen geven aan, uh, aan het publiek. Nou, niet een klein beetje, hoor. If I would bring my promises an answer to a feeling just to see. Waylon deed in 2005 alles mee aan de voorronde van het Nationaal Songfestival. Hij had nu dan ook geen trigger nodig. Ja, waarom niet? Ik bedoel, het is volgens mij op de Grammys... naar nou het grootste muziekevenement ter wereld. Dus in, als artiest wil je daar gewoon aan meedoen. Voor Iris de Lange ligt dat iets anders. Voor haar was de deelname van Anouk dit jaar bij het Songfestival een eye-opener. Ja, daar ben ik heel eerlijk in. Weet je wel, uh, ik denk ook door het uh, imago wat Anouk heeft... wat zo ver afstaat van wat het... Nou ja, hoe ik althans het Songfestival zag, dat heeft bij mij de deur wel opengezet. Ja, absoluut. Anouk zorgde er met Birds dit jaar voor dat Nederland voor het eerst in jaren weer eens in de finale stond. Daar werden we negende. Je zou denken dat zorgt misschien voor wat druk... bij de nieuwe songfestival -kandidaten. Nee, Nee, ja, het, als ons, ja, die druk voel ik niet. Ik denk uh, dat we ja, iets moeten doen wat spreekt. En, uh, en dat dat het belangrijkste is. En dat, ja, dat, ik ben dan natuurlijk een beetje de nuchtere Twente. Hè? Dan denk ik, ik van, uh, daar uh, op die bühne staan... en dat liedje op een mooie manier brengen. Dat is, dat is mijn focus. En ik denk dat de rest dan... Ja, dat is extra. Weet je wel? Ik ga gewoon heel erg genieten ervan. Nou, ja, en wat ik net ook zei, je kunt de mensen niet in de strot drukken. Mensen vinden het leuk of ze vinden het niet leuk. En, en, en één ding is in ieder geval al een feit: en dat is dat wij het ontzettend leuk gaan hebben. Dus, dus ik denk dat dat al uh, op zijn minst 50% van alles is. Whalen en Ilse de Lange. Martijn van der Zanden sprak met ze. Een René Passet, de avondspit, ja, Spitsje. Ja, het is inderdaad een spitsje. Lucilla, het valt reuze mee. 20 files, amper 60 kilometer. Dus veel dagelijkse files, als ze er al staan, zijn gewoon een stuk minder lang. Je vindt ze vooral rond Rotterdam. Eigenlijk weinig bijzonderheden. De langste file staat op de A27. Utrecht, Breda. Tussen kaput, Everdingen en Noordeloos, 6 kilometer. Dan nu Ilse de Lange. Nog even alleen. Blue bittersweet.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 Can you choose? De lange blue Michelin-sterren zijn weer toegekend en restaurant De Leest in fase heeft er drie gekregen. Vandaag zijn ze gesloten, maar wel aanwezig om bloemen en telefoontjes aan te nemen en journalisten te ontvangen, ook zoals ook Jeroen de Jager. Jeroen, maar dat viel jou wel even tegen dat er niet gekookt werd. Nou, dat viel me net tegen. Dus ik moest wel even naar de maar zeggen. Dus ik ben naar uh, Bouwmeester uh, Buitengewoon Vers gegaan. Iets verderop in het oh, dorp. Moet je niet opbichten, hoor, daar. Dat, dat is een uh, zeg maar de groenteboer, zeg ik dan oneerbiedig, uh, van Marcel Bouwmeester. Maar het is niet zomaar een groenteboer. Eigenlijk bent u de concurrent hier van uh, de lees, kan ik wel zeggen. Want als ik hier bijvoorbeeld hier die vitrine uh, bekijk... Daar... Staan zo'n, nou, hoeveel? Oh, 25, 25 maaltijden. Verse maaltijden. Verse maaltijden, elke ochtend. Uh, Gezonde kerkheid. maaltijden. Gezond, dat is het lekkerste. Want het is niet zo'n afhaal van, de, van, van de Albert Heijn of, nee, nee, nee, of van, dit, de, van de Jumbo. Dit is gezond, dit is lekker, dit is, dit is smaakvol. En, en als u nou hoort van de leest, drie sterren, en ster erbij, uh, dat is al een tijdje gaan natuurlijk. Wat doet dat, zo'n zo restaurant in een dorp als Vaas, 12,500 inwoners? Dat is gewoon super. Dat, dat, dat trekt gewoon mensen. Daar komen mensen voor. Door het hele land komen ze hier naartoe. En merkt u daar dan ook weer wat van? Ook mij werken daar wat van. Uh, men komt sowieso door in rijden, ziet hier groentezaken. Men haalt wat. En waar zit de leest? Oh, daar. Nou, Iedereen, iedereen trekt er de proberij van. Ik ben hier ook rond gaan uh, kijken verderop in het dorp. Daar heb je bijvoorbeeld uh, Via Quidam. Dat is een bed and breakfast hier in het dorp. Die zitten die, uh, vandaag bijvoorbeeld allemaal boekingen die ze binnenkrijgen. Omdat er heel veel reserveringen vandaag uh, binnenstromen bij, uh, bij de Leest. En zo heeft de economie hier van, uh, van, van, van Vaassen, die heeft er wel wat aan. En alleen al ook omdat uh, Wim Schakelaar... Wel eens gaat eten of een keer heeft gegeten, moet ik, zo moet ik het zeggen. Hè? Wel twee Wel twee keer. Of oh, wel twee keer zelfs. <lacht> ja, ja, en dat was zeer uh, gezellig. En wat kost het daar? Nou, vrij veel. Ja? Wat ja. is vrij veel? Nou, ik denk zo ongeveer 150 euro. Per persoon. Per persoon. Per persoon. Ja, ja, maar, maar dan heb je ook dan wel, wat. Dan heb je ook een heel arrangement. Dan heb je alles erop en eraan. Hè? Eten, ja, drinken. Maar. En de gezellige gastvrouw erbij. Ja, ja, ja. Want ja. hoe doen ze het daar? Vertel eens. Ja, prima. Je wordt heel uh, hoffelijk ontvangen en dan... Uh, Begeleid, alles. Ja, alles erop en daarom. Uh, het zit er allemaal prima. En, ja. Vijf gangen-menu uh, heb je dan? Ja, ja vijf gangen-menu. Weet ja. u nog wat u gegeten heeft? Helaas, dat weet ik eigenlijk niet. Meer. Dat nee, is nee, dan nee. toch wel weer raar. Ja, ja. Nee. Maar het, was, het was in ieder geval verrukkelijk. Want ik lees dan in het juryrapport van uh, Michelin uh, dat, uh, dat, dat ze die, die extra ster hebben gekregen, bijvoorbeeld door de signatuur van Chef Kok, uh, Jacob-Jan Boerma. Uh, Cosmoli Cosmopolitische invloeden en inventiviteit zorgen ervoor... dat er een elegant contrast bestaat tussen zoet, zuur en smaak. Zegt u dat wat? Herinnert u het zich? Nou ja, het was alleen verrukkelijk. Hè? <laughs> ik kan het me niet, echt niet meer voorstellen wat het allemaal was... maar het was echt lekker. Ja. Het was echt lekker? Ja, ja lekker mag je niet zeggen. Verrukkelijk moet je oh, zeggen. Oh ja, mag je dat niet zeggen? Nee. Hey, en uh, uh, ja. komen ze hier dan kopen ook? Halen ze hier hun spullen, Marcel Bouwmees? Nee, ze halen hier normaal gesproken niet hun spullen. Dat wordt meestal bij een groothandel gedaan. Waar ze alles euh, betrekken. Maar komen ze wat tekort, dan komen ze hier aanvliegen. Bij een groothandel? Bij een groothandel halen ze alles. Want hoe weet u dat? Ja, daar komen ze zelf ook wel eens tegen. Daar komt u dat, zelf ook? Dan lopen ze daar ook. Dus, ja, dat ja. is gewoon de Hanels in, Hanels, uh, in, Hanels in Apeldoorn. Apeldoorn. En daar ja. kopen zij hun spullen. Ja, je ja, zou klopt. denken, van, ja, ze gaan hier naar... Want hier bij Vaarse liggen boerderijen, daar liggen... Ah, ja. dan, kun je je spullen, dan kun je de fijnste spullen halen. Ja, dat wel. Maar daar hebben ze alles onder één dak. Het vlees, vis, het hele gebeuren. En uh, dat is makkelijk voor hen, denk ik. Ja, ja, ja. Wat is bij u de hit trouwens? Welke maaltijd doet het het beste hier? Ja, bij ons de voorstelse pot, de smulpot. Dat, dat zijn dat, dat uh, ja, een, een paddenstoel, gratin. Dat hebben we van okay. het weekend nog willen laten proeven. Dus, ja. Dat is geweldig. Neem er eentje mee. Hey, smakelijk eten. Even nog voor de luisteraars. Straks kwart over zes. Ik heb net contact gehad met Jacob, Jacob uh, Jan Boerman. Uh, hij is onderweg, dus uh, we gaan hem spreken. Je mag naar spreken. binnen, dan weer. Ja, we gaan hem spreken, zeker. Goed, Jeroen Jager, nu dus bij de overkant, uh, aan de overkant bij restaurant De Leest in Vlaesen. Het NLS Radio 1 Journaal sport. Wie is de mol? Bayern München trainer Pep Guardiola die gaat zijn club doorlichten, want hij wil weten wie toch steeds zijn opstellingen en tactieken lekte naar de invloedrijke krant Beeld... Als het een speler is, dan vliegt hij eruit, zo heeft hij laten blijken. Correspondent Tim de Wit in Duitsland. Tim, uh, speelt deze veronderstelde mol zoveel informatie door naar, naar beeld? Ja, ja, het is echt opvallend dat Beeld de laatste tijd wel erg goed op de hoogte is over wat er intern allemaal bij Bayern wordt besproken. En meestal weten we al ruim van tevoren hoe de ploeg gaat spelen en vooral ook wie er gaat spelen. Uh, bijvoorbeeld vorige week nog wist Biels al een paar dagen voor de wedstrijd dat Bayern vooral de lange bal zou gaan hanteren in de topper tegen Dortmund. Afgelopen zaterdag die wonnen ze met 3-0 trouwens. Maar dat was echt een verrassingstactiek omdat no uh, Bayern normaal gesproken nooit zo speelt. En ja, dus trok Guardiola dit weekend de conclusie dat er wel een mol in zijn selectie uh, moet zitten. Een speler die een heel kort lijntje naar Beeld heeft. En daar is hij echt uh, woest over geworden. Ja, Beeld en Bayern München hebben een lange historische relatie, hè? Ja, klopt. Ja, Bild heeft zich echt al, al tientallen jaren diep ingegraven in Bayern München. Uh, alle kopstukken trouwens hebben ook een hele nauwe band met de krant. Of het nu uh, Frans Beckenbauer is, uh, de grote oudspeler van Bayern... of uh, de huidige president van de club, Uli Heunens. Uh, normaal gesproken, als zij iets kwijt willen... dan doen ze dat via de Bielzeitung. Uh, bijvoorbeeld vorig jaar nog, toen er voortdurend geruchten waren... dat Bayern München uh, Lewandowski, dat is de spits van aartsrivaal Borussia Dortmund... wilde kopen, uh, lekte dat allemaal via uh, Bielzeitung uit. En dat kwam overduidelijk uit de koker van mensen binnen de club... puur om onrust te zaaien toen... bij Bayern, of uh, bij Dortmund moet ik zeggen. Um, maar ja, ditmaal is de krant blijkbaar... dus ook zo goed ingevoerd... dat sommige spelers zich bereid uh, verklaren... om gewoon allerlei tactische... geheimen prijs te geven. En ja, dus keert het nu ineens tegen Bayern München. En nou ja, de club heeft ook gezegd... via de voorzitter Karl-Heinz Roemeningen. ja, mocht de mol zich niet belden... dat kan hij echt wel beter doen. Dan heeft hij niet alleen een probleem met Guardiola... die inderdaad niet meer wil dat hij dan speelt... maar dan heeft hij echt een probleem... Met de hele club bij München. Maar stel dat het Robben is of Ribery, ik noem maar twee spelers, die worden dan echt niet opgesteld? Nee, ja, Guardiola is daar heel, heel strik, strikt in, heeft hij in ieder geval nu al laten weten. Ja, nee, het, het is inderdaad waarschijnlijk toch wel een probleem met alle ego's bij Bayern München. Want ja, er zitten nogal wat hele belangrijke heren die zich heel erg belangrijk vinden. Vooral uh, op de bank momenteel. Dus het, het ligt wel voor de hand dat een van die spelers die nu niet aan spelen toekomt... Uh, er toch wel belang bij heeft om wat onrust binnen de club te zaaien. Dus de, de, de concurrentie is zo moordend bij Bayern München... dat ja, je kan je goed voorstellen dat op die manier een lijntje naar de beeldsite uh, snel is gelegd. Ja, dus... Je moet uh, valse informatie gaan verspreiden als trainer, toch? Twee, drie mensen in vertrouwen nemen en kijken of het in de krant komt. Nou ja, precies. Misschien is dat wel de juiste tactiek. En het gekke is, want het gaat natuurlijk hartstikke goed met Bayern München. Want als je naar de resultaten kijkt, ze zijn koplopers. Ze staan zeven punten vooral weer op de nummer twee, Dortmund. Ze hebben zich al geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Spelen echt prachtig voetbal, dus daar ligt het niet aan. Maar ja, Guardiola is echt een control freak, zoals hij wordt gezien. Hij legt op alle details, let hij ontzettend nauwkeurig op of dat allemaal goed gaat. Ja, en hij schuwt zelf de media heel erg. Hij geeft zelden interviews. Dat deed hij in zijn tijd van Barcelona ook al niet en dus kan hij het nu echt niet uitstaan dat juist zijn plannen, zijn ideeën via de media uitlekken. Ja, dus hij gaat er echt alles aan doen om erachter te komen wie die mol is. Alles, bijna alles, hè? Want ze zei dat ze niet de NRC gingen inschakelen. Maar goed, <laughs> uh, Tim Klopt. de Wit, wij zijn benieuwd uh, wat eruit komt. Dank voor dit moment. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Hallo.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 Staatssecretaris Mansveld voelt niet voor een aftakking van de Betuwe-lijn door het oosten. Twee provincies en het Rotterdamse havenbedrijf doen onderzoek naar zo'n spoorlijn... die grotendeels parallel aan de A18 zou moeten komen. Volgens Mansveld staat de investering in nieuw spoor niet in verhouding... tot het aantal goederentreinen dat van het traject gebruik zou maken. En bovendien leidt nieuw onderzoek tot vertraging, zei ze in de Tweede Kamer.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 In Amsterdam is een groep jonge criminelen aangehouden... die maandenlang scholieren uit Amsterdam-Zuid hebben afgeperst. Slachtoffers waren tweede en derde klasters. Ze moesten hun geld smartphone, koptelefoon, identiteitsbewijs... en kledingstukken inleveren. Vijf verdachten zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. De politie in Amsterdam sluit meer aanhoudingen niet uit. De Thaise premier Shinawatra heeft in delen van Bangkok en omgeving noodwetten ingesteld. Ze wil ermee een einde maken aan de chaotische situatie die is ontstaan door de aanhoudende massademonstraties tegen haar bewind. Sinawatra nam de maatregel nadat demonstranten de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën hadden bezet. In de Thaise hoofdstad waren vandaag tienduizenden mensen op de been die Sinawatra's aftreden eisen.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 Maar vorige maand maakte Alexander alsnog bekend dat hij binnenkort opstapt. Dat is het belangrijkste nieuws. Het weer krijgt u van Gerrit Hiemstra. Het is rustig herfst weer met veel bewolking en af en toe zon. En ook trekt er een enkele bui over. Vanavond en vannacht blijven er wolkenvelden overtrekken. En vooral aan zee is een enkele bui mogelijk. In het noorden van het land zou dat lokaal ook nog wat sneeuw op kunnen leveren. Want het koelt vannacht behoorlijk af. Landinwaarts is het droog. Daar ook de meeste opklaringen. Er kan ook wat mist ontstaan. Bij opklaringen kan het in het binnenland 1 tot 3 graden vriezen. En dicht bij zee wordt het vannacht plus 5.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 woensdagochtend is het nog koud met op veel plaatsen een paar graden vorst. Overdag veel bewolking en een beetje regen. Na woensdag wordt het zachter, overdag een graad of 9 en s'nachts een graad of 5. En dan de verkeersinformatie. René Passet. We zijn net de 100 kilometer gepasseerd, maar dan missen we nog steeds 50 kilometer. Dus het is gewoon een minder drukke avondspits. Ook weinig ongelukken gelukkig. De meeste files staan rond Rotterdam. En daar is ook de eerste aanrijding van deze avondspits gebeurd op de A15 vanuit Europoort. Tussen Hoogvliet en het Vaanplein, 7 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht. Vier minuten over half zes is het. Door alle onthullingen over afluisteren... vragen bedrijven zich af of hun data wel veilig staan. Tegenwoordig hebben grote bedrijven hun data opgeslagen in de cloud... op servers van andere bedrijven. Vaak bij Amerikaanse, zoals bij Amazon en Microsoft. Europese bedrijven vragen zich nu dus af of dat nog wel verstandig is. Uh, zij willen hun data liever dichter bij huizen opslaan. Dat zegt ook de directeur van Global Orange. Dat is een appmaker die werkt voor grote ondernemingen... zoals bijvoorbeeld Egon. Sowieso technisch maakt het mij niets uit. Ik geloof zelf dat het zeker een voordeel heeft om het in Nederland te doen. Omdat het weer een extra uh, barrière is voor uh, externe partijen... om inderdaad toegang te verkrijgen tot die data. Ik praat erover door met Arthur van der Wees, advocaat... Uh, gespecialiseerd in dit soort zaken. Uh, u merkt ook dat bedrijven hiermee bezig zijn. Van hoe kunnen we het beter in Nederland opslaan? Ja, ze zijn er zeker mee bezig. Eigenlijk is het uh, de, van de grote, middelgrote bedrijven, de eerste vraag die ze hebben... Uh, als ze eenmaal echt uh, ernaar gaan kijken. Um, terecht, het gaat over informatie en data. Dat is natuurlijk hè, de informatie van al twintig uh, jaar oud. En uh, die vraag is natuurlijk altijd al actueel geweest. Uh, nu door dit soort uh, uh, incidenten. Nou ja, incidenten, het gebeurt ook al sinds 1946. Maar ook uh, hebben we natuurlijk DigiNotar gehad uh, eerder um, uh, dit jaar. Met, en dat kwam uit China, dat werd vanuit China gehackt. Um, het blijft natuurlijk een heel actueel punt. En zal het op de eerste en op de laatste punt van de agenda komen. Dus ook aan het eind wordt er ook altijd om gevraagd. Maar je ziet ook omgekeerd dat de leveranciers, ook in Europa, maar ook in, het, in Amerika, in het buitenland, ook bezig zijn. Uh, druk bezig zijn om te zorgen dat dit soort dingen niet of in ieder geval minder kunnen gebeuren. Ja, dat het veiliger wordt, wordt. Want hoe ging dat dan als bedrijven uh, die, die kozen eigenlijk lukken raak voor een Amerikaans bedrijf zonder daar al te veel uh, bij na te denken? Ik denk dat ze er instantie... goed over nadenken. Maar ze kijken natuurlijk ook van ja, wie zijn er, zeg, de top drie aanbieders op dat gebied wat ze nodig hebben. En welke andere partijen gebruiken daar, dat al. En dan kom je op dit moment nog steeds vaak in Amerika uit. Omdat ze daar toch al vrij ver zijn. En we in ons land en in Europa nog geen goede alternatieven hebben. Nee, nog steeds niet. Nee, nog steeds niet. In 1999 in, in, in en 2000 en daarna was de Europese, Unie ook al bezig, de Europese Commissie ook al druk bezig met initiatieven. En, en daar is eigenlijk nog niet zoveel uit voortgekomen. He, er wordt natuurlijk nu um, positief gesproken over nieuwe bedrijven... zoals Rovio en Spotify. Maar Rovio zit op uh, iOS uh, van Apple. Dus dat gaat nog steeds via een Apple-platform. En uh, Spotify uh, draait op Salesforce. Dat is ook een Amerikaans platform. Ja, want wat heb je ervoor nodig? Vraag ik als totale leek. Ik denk, volgens mij is het een gat in de markt... om hier een cloud te bouwen. Of, of ik weet niet eens of je een cloud bouwt of dat je hem... Lanceert. Wat, ja, nou, het, wat heb het, je ervoor het, nodig? Het, het bestaat natuurlijk wel. Um, een cloud is natuurlijk. Eigenlijk iedereen heeft die, met een, die een server heeft thuis uh, of op, op zijn werk heeft. op zich kan een cloud bouwen. Uh, maar um, ja, dat betekent niet dat je die wereldwijd vervolgens beveiligd en goed voor elkaar kunt krijgen. He, wat, um, wat natuurlijk ook. Um, een punt is dat die partijen die, um, ja, die clouddiensten aanbieden... die zijn wel heel ver op het gebied van beveiliging, encryptie en dat soort zaken... veel verder dan je zelf zou kunnen. In ieder geval de, de kosten die daarbij gebaat zijn, zijn zo hoog... dat het ja, niet rendabel is om het zelf te pro proberen. Je houdt ook altijd nog over dat er mensen kunnen meeluisteren en hacken... maar dat kan op je eigen systeem ook. Nou, en de vraag is, kan je dat in Europa beter beveiligen uh, dan in Amerika? Want kennelijk willen dit soort bedrijven daar nu daar ook iets aan doen. Ja, je hebt nu eigenlijk sinds een paar jaar bedrijven, dus cloud aanbieders in, in, in, in Nederland ook, maar ook in Europa. Die marketen of vertellen uh, dat zij helemaal uh, NSE of Patriot Act proef zijn. Zo. Um, <lacht> dat gaat best ver, want meestal zit er toch wel een Amerikaanse slag bij bijvoorbeeld Amerikaanse aandeelhouders. Uh, het kan ook Wat zijn, niet wil zeggen dat je daarmee gelijk de NSE been haalt, toch? Uh, als, er, als, de, als het een dochtermaatschappij is van een Amerikaans bedrijf, dan is de Patriot Act gewoon van toepassing. Uh, en dat ook, betekent dat er meegekeken kan worden? Dat betekent dat in ieder geval vanuit Amerika een verzoek kan worden gedaan om, uh, om, uh, om mee te kijken. Dus dat is oneerlijke reclame dan van dat soort bedrijven in Nederland en in Europa? Uh, reclame die het als marketingmateriaal uh, um, uh, gebruiken, maar dat niet kunnen hardmaken, die, uh, die, die, die zeggen inderdaad niet helemaal de, de waarheid. En de bedrijven zijn hiermee bezig. Ja. Wat betekent dit voor consumenten? Want die zijn denk ik nog heel wat onwetender dan de bedrijven. Tenminste niet alle consumenten, maar velen wel, denk ik. Ja, dat klopt. Het, het, ik um, spreek het, voor mezelf. Het, het was... Um, het was um, ja, nee, dat klopt. Het, de, de, de, de, de consument ja, die kijkt natuurlijk toch naar wat er het handigste is. Die is bereid, blijkbaar. Want zo zijn we met internet bezig... om data en, en stukjes privacy weg te geven. En daarvoor in de plaats krijgen ze... ...functionaliteit of gratis diensten. Uh, en, en dat werkt natuurlijk gewoon heel goed. Dat hebben ze gewoon heel slim bedacht natuurlijk. Het geldt voor, voor alle cloud-aanbieders. Um, maar de consument moet natuurlijk vooral goed bedenken... ...welke data ze waar en wanneer willen gebruiken. En op zich is dit natuurlijk een pluspunt. Dat zo, zo, zo zegt Nelly Kroes dat natuurlijk ook. Uh, die zegt van ja, dit, dit is een pluspunt. En dan niet zozeer dat het gebeurd is, want dat is natuurlijk heel erg vervelend. Maar, en dat nog steeds gebeurt, dat gebeurt vandaag ook. Maar um, dat je in ieder geval misschien weer een klein beetje een wake-up call hebt... Dat iedereen weer eens nadenkt als ze wat inlogt op, uh, op internet of op een webbrowser of, of in zijn computer of uh, in zijn smartphone. Van moet ik dit eigenlijk wel delen? Ja, met de dus, wereld? dus het heeft ons de ogen geopend. Uh, stel nou dat een bedrijf naar u toe komt en vraagt: heeft u een plek waar het helemaal veilig is voor onze data? Heeft u die dan? Nou, voor data wel, maar uh, de, de, je bent alle voordelen van. Uh, dan moet je het in een kluis stoppen en eigenlijk. Uh, um, uh, onder de en grond, niet in een cloud. Onderop. Maar uh, dan mis je alle voordelen van cloud. Dat het sociaal is, mobiel is, wereldwijd toegankelijk. Maar een veilige cloud, die is er nog niet. Een, een volledig veilige cloud is er niet. En dat heeft ook te maken met dat er andere elementen zijn. Zoals hackers die het voor de hobby doen. Of expres. Of bijvoorbeeld de hacker die de, ha die de hacker hackt. Zoals nu met uh, Snowden. En dat is ook de reden waarom uh, de directeur van de NEC ontslag neemt. Want er is gehackt op, op zijn systeem. Maar het kan ook zijn dat er gewoon een fout wordt gemaakt door dat er een verkeerde release wordt gebracht. Dat was bijvoorbeeld een tijd geleden bij Facebook aan de hand, waardoor in één allerlei data op, de, op straat liggen. Nou, de ingewikkelde wereld van clouds en beveiliging. Arthur van der Wees, dank voor uw uitleg daarbij. Bedankt. Coolcat, Prenatal en Vibra. We hadden het eerder al over deze drie bedrijven, want ze zijn genoemd door minister Ploemen. Ze willen geen akkoord tekenen, zo zegt Bloemen. waarin wordt afgesproken dat werknemers in Bangladesh... fatsoenlijk worden betaald en veilig kunnen werken. Bij veel klanten was dit nieuws nog niet doorgedrongen vandaag. Zo merkte Martijn Bink in het winkelcentrum van Amstelveen. Nu grote merken tegen kleine prijzen staat er op de ramen. En er is 15% korting op alle positiebroeken. De prenataal in het winkelcentrum van Amstelveen... Nou, een positiebroek kan deze dame wel gebruiken die hier naar buiten komt. Dag mevrouw, gaat het dit jaar nog gebeuren? Nee, eind januari. Heeft u gehoord dat Prenat al op een zwarte lijst is gezet door minister Ploemen? Nee, niet gehoord. Vanwege de slechte arbeidsomstandigheden in Bangladesh? Ik vind wel dat het iets is waar je rekening mee moet houden. Sommige mensen die, die hebben natuurlijk weinig geld, dus uh, dan snap ik ook wel dat ze minder geld uitgeven aan dat soort dingetjes. En dus bij de goedkopere ketens gaan kijken. Maar dan nog denk ik, ja, dan kan je ook bewuste keus maken om bijvoorbeeld voor tweedehands te kijken. Er ligt een heel kleintje dan in de wagen naar ons te kijken. Wie is dat? Uh, dat is Kars. En wat heeft u voor hem gekocht? Uh, een slaapzakje. Ah. <laughs> Nu dit hoort, wat, wat denkt u daarvan? Uh, nou, ik had nog een waardebond te besteden... maar ik denk dat ik misschien de volgende keer dan toch uh, wat beter zou nadenken. Maar dat wist ik niet, nee. Coolcat is een andere winkel die op de lijst van minister Ploemen staat. Hier geen positiekleding, maar strakke broeken en korte topjes. Nou, het is allemaal complete onzin. Ik ben er heel boos aan. Roland Kaan, eigenaar van Coolcat. Hoe is dat contact met de minister dan geweest? Er is helemaal geen contact met de minister. geweest. De minister heeft nog nooit één keer met ons contact opgenomen. Nou zegt de minister dat u het niet zo nauw neemt met de arbeidsomstandigheden in Bangladesh. Klopt dat dan niet? Nee, de minister liegt. Dat is niet waar. Maar die mensen die uw productie doen, worden die wel fatsoenlijk betaald? Nee, die worden slecht betaald. In alle derde wereldlanden worden ze slecht betaald. En daar ben ik helemaal voorstander van dat dat beter zou moeten kunnen. Maar dat is niet, niet iets wat Coolcat kan oplossen. Coolcat moet geen contract tekenen over arbeidsvoorwaarden. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Dat moeten de vakbonden doen samen met de regeringen. Kijk, die moeten dat soort dingen van hoog rand regelen. En wij moeten ons aan de afspraken en de wetten houden. En toevallig niet in de winkel loopt ook Ahmed Rahman rond. Hij is producent van de t-shirts van Coolcat. Jawel, in Bangladesh. Ik weet niet of je weet dat er een uh, increase in de minimum wage de minimumlonen zijn juist omhoog gegaan de afgelopen tijd... van 40, 45 dollar naar 70 tot 80 dollar per maand. Begrijpt u waarom Coolcat nou juist onder vuur ligt van minister Ploemen. Het like cool Because... is niet eerlijk dat Coolcat nou juist beschuldigd wordt. want het is nou juist een van de merken die wel probeert... om iets te verbeteren aan die omstandigheden. Ze werken met ons samen in Bangladesh... om het leven van die werkers daar ietsjes beter te maken. Als je een worker, hebt, krijg je work werk van and. Ja. Wat heb je gekocht? Uh, cadeautjes voor Sinterklaas. En wat is het geworden? Een vest, een shirt en nog een vest. Ja. Heb je gehoord dat deze winkel op een zwarte lijst is gezet door minister Ploemen? Ik heb ja. het daar wel van gehoord, ja. Ja, klopt. Was geen reden om deze winkel links te laten liggen? Nou, eigenlijk nee. Maar het is wel ernstig. Maar ja, als ik hier leuke dingen zie hangen, dan uh, denk ik daar eigenlijk niet meer mee aan. Sinterklaas cadeautjes zijn binnen, nu de gedichten nog. Ja. ja Er ruimt heel wat op Coolcat, hè? Gaan ja, we proberen. Geen antwoord nog daarop. Martijn Bink was in Amstelveen. We hoorden eerder deze uitzending van iemand van de campagne Schone Kleren... dat Coolcat had gezegd dat er een van de akkoorden over veiligheid... wel ondertekend zou worden, maar we hebben daar verder nog niks over... Uh, bevestigd kunnen krijgen door Coolcat. Dus wellicht later nog deze uitzending. Nou, dat brengt ons bij de verkeersinformatie. En dat brengt ons bij René Pazet. Ja, het ging zo lekker, Lucella, Maar uh, na helaas. half zes, helaas, allemaal aanrijdingen in één keer op mijn beeldscherm. En nu 34 files, 120 kilometer. Dat zie je wel vaker de afgelopen weken ook. Rond half zes, als het licht uitgaat, dan uh, beginnen de botsingen. Op de A2 bijvoorbeeld Eindhoven-Maastricht bij knooppunt De Hocht. Nu 5 kilometer, de ook is dicht. Dat is bij Eindhoven. Op de A12 Den Haag-Utrecht, een ongeluk bij knooppunt Oude Rijn. Daar staat uh, 3 kilometer file. De A15 Europort Rotterdam. Daar hadden we al een half uur geleden een aanrijding bij het Vaanplein. En dan loopt de file natuurlijk pelsnel op de tijdstip. Nu 9 kilometer, drie rijstroken zijn dicht. En bij Rotterdam ook een aanrijding op de A20 nu. Hoek van Holland naar Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel. Kwart voor zes is het. De stad Den Haag verandert volgend jaar maart tijdelijk in een vesting. Dan is namelijk de grootste internationale topconferentie ooit in Nederland... waar regeringsleiders uit 53 landen op afkomen. Naar verwachting ook de Amerikaanse president Obama. Er zullen dus veel veiligheidsmaatregelen zijn. Maar ook dan is het nog steeds leuk Hagenaar te zijn. Dat zegt de burgemeester Josias van Aartsen. Ja, absoluut. Ik heb uh, vorige week ook de bewoners direct om het Wultvormgebied of de internationale zone ook ingelicht over het type maatregelen wat we nu eenmaal moeten nemen. En de reactie was daarop zeer positief. Men snapt het. Maar er zijn, waar ook heel veel van de bewoners daar die zijn, vindt het eigenlijk wel heel mooi dat die top in Den Haag is. Wat is daar zo mooi aan? Nou, het is, het is, je kunt zeggen mooi, maar je kunt ook zeggen... het is logisch dat die top in Den Haag plaatsvindt. Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. VN-stad. In Engeland en Frankrijk zou men geen seconde aarzelen als je zo'n top hebt dat die in Londen of Parijs wordt gehouden. En het moet gewoon heel normaal worden in Nederland dat dit type internationale conferenties in Den Haag plaatsvindt. Maar het gaat voor de bewoners wel heel wat overlast uh, met zich meebrengen. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, het valt eigenlijk wel weer mee. Er zitten direct om het gebied ongeveer 150 bewoners. Die heb ik voor het merendeel vorige week ook uh, ingelicht. Ze moeten zich identificeren, ze hoeven hun huis niet uit. Ze kunnen als ze de 24 e een verjaardagspartijtje willen organiseren dat ook doen. We moeten we alleen even een gastenlijst inleveren? Nou ja, je moet wel even weten wie er dan komen. Dat heb ik allemaal uitgelegd, maar dat is maatwerk. Het geldt ook voor mensen die de werkster laten komen, die een dokter nodig hebben of een mantelzorger. Dat gaan we echt zo persoonlijk mogelijk regelen. Maar er komen natuurlijk heel veel verkeersmaatregelen... want al die regeringsleiders die moeten ook van heinde en verre naar dat World Forum komen. En het is niet de bedoeling dat ze onderweg vastkomen te zitten in een verkeersopstopping. Nee, dat zal ook niet gebeuren. Daarvoor zullen ze vanaf Schiphol de bekende wegen gebruiken. Uh, Wordt de A4 dan helemaal afgesloten? Uh, ik ga daar op dit moment niets over zeggen. Er zal absoluut mobiliteit ook nog mogelijk zijn. We zullen op het moment dat de top zal worden gehouden... daar heel goed over communiceren. Zowel in het westen van het land als ook in de stad Den Haag. Maar het hangt ook een beetje af van de stand van zaken zo rond half maart. En dan bedoelt u daarmee de berichten die er tegen die tijd zijn... over mogelijke aanslagen, et cetera? Heel eerlijk gezegd denk ik dat we dat niet moeten overdreven... Het is een top die eigenlijk een hele mooie doelstelling heeft. Namelijk allerlei eng nucleair materiaal de wereld uithelpen. Het is, heb ik op de bewonersavond gezegd, eigenlijk een soort pacifistische top. Dus wat dat betreft... Uh... Het moet even wennen zijn voor een burgemeester van VVD-huizen. Nou ja, je hebt VVD'ers en VVD'ers zoals u weet. Maar het is gewoon een gegeven. Uh, natuurlijk houden we alles heel goed in de gaten. Maar uh, laten we nou ook niet meteen uh, in ons verwachtingspatroon van het ergste uitgaan. Dat wij, dat wil zeggen de gemeente en veiligheidsdienst, de nationale politie zich op veel voorbereidt. dat mogen duidelijk zijn. Al de burgemeester van Den Haag, Josias van Aertsen. Hij zei dat tegen verslaggever Wilco Boom.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 To everything they throw, yo Escaping you Run the New Shining. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Martijn Nijhuis. Het uh, Parool heeft het onder meer over schrijver Gerrit Krol. die is overleden. Volgens de krant was het een uh, veel gelauwerde schrijver. die niet voor iedere lezer toegankelijk was. Op Twitter wordt geklaagd omdat de NOS een pushbericht heeft gestuurd over zijn dood een breaking news berichtje dus naar smartphones. Veel twitteraars vinden de melding onzin omdat ze de schrijver niet kennen. Nou, dat levert dan weer boze berichten op van andere twitteraars die vinden dat mensen zich moeten schamen als ze nooit een boek hebben gelezen van Gerrit Krol. Ja, zo denken veel boekenlezers erover. En die zijn dan vervolgens weer verontwaardigd... omdat ze een pushbericht krijgen over het Eurovisie Songfestival. Dat is toch geen nieuws, vinden ze? Want uh, dat nieuws is dat Nederland Ilse de Lange... samen met Whalen naar het Songfestival stuurt. Deskundige Cornald Maas constateert dat Whalen... in ieder geval de goede spirit heeft. Want die zanger zei tijdens de persconferentie... winnen is belangrijker dan meedoen. Nou, Nog even oefenen op zijn spreekwoorden dus. Uh, u hoorde net, restaurant De Leest in Fasen... die heeft zijn derde Michelinster gekregen. Radio 6 belde vanochtend met de Amsterdamse topkop Ron Blauw. Die leverde dit jaar zijn twee sterren in. Omdat hij wel klaar was met al dat chique eten. Hij begon twee andere restaurants met goedkopere, simpelere gerechten. Er was natuurlijk een heel kleine kans dat die nieuwe zaken... ook in de smaak zouden vallen bij de mensen van de Michelin-gids. Ik moet zeggen dat ik toch wel, wel begint te kriebelen weer. Heb <laughs> er toch weer een beetje last van vandaag? Ja, ja ik had gedacht van niet, maar ik sta op en ik ja, ga door zo'n zo bal in mijn buik. En ja hoor, Ron Blauw kreeg zijn twee sterren doodlook terug van Michelin. Zijn beide nieuwe restaurants kregen elk zo'n ster. Zou hij het al geweten hebben tijdens nee, het interview? Ik denk het niet. Je hoorde toch echt dat hij helemaal geen zin meer had in al die stress. Op de voorpagina van NRC Handelsblad gaat het over de overeenkomst. Die is gesloten over het nucleaire programma van Iran. Het land gaat bijvoorbeeld minder uranium verrijken... en mag in ruil daarvoor weer olie verkopen aan het buitenland. NRC Handelsblad noemt het een kleine, maar cruciale stap... Bijna alle Nederlandse media hebben het vandaag opnieuw... over de sperwerel die is gezien in Zwolle. Volgens een columnist van Geen Stijl... is de sperwerel zeldzamer dan een goede grap van Gordon. De columnist noemt de vogelspotters die zich hebben verzameld in Zwolle... een kneuzenconventie. want zegt hij... de enige reden om massaal af te komen op een vogel... is als die een oplossing heeft voor de economische crisis. En onder meer Radio Oost heeft een verslaggever op pad gestuurd... om te praten met vogelspotters. Uh, mevrouw, wat heeft oh, hij ook van? de heeft de microfoon bij u zien. U bent van? Radio 2. Heeft u hem al gezien? Nee, nog niet, maar ik heb gehoord dat hij zo bijzonder is... Dat ik, uh, dat ik echt hier even moest gaan kijken. Dus ja, nou dan ben ik dan hier maar. Hè? <laughs> ik dacht even dat het verder kijken was, maar het is echt een microfoon. Ja, heel veel vogelspotters kwamen voor niks. En het grappige is, die mevrouw van Radio 2... Die zag hem wel, die eh, sperwel, en was daar diep van onder de indruk. Want zegt ze, heeft heel indringende ogen. En dan hebben we behalve Radio Oost, Radio 2, ook nog Radio 1. Uh, op Radio 1 was vanochtend namelijk een vogelspotter te horen... die vannacht helemaal uit Tilburg naar Zwolle was gereden. Toen hij aankwam, was de vogel net gevlogen. En toen was de vraag natuurlijk, wat nu? Dan ja, ik vraag me af wat ik nou vanavond moet doen. Moet ik dan hier blijven zitten in de auto? Ja. Die staat hier dan. En eh. zal ik zijn ochtend maar afwachten? Moet ik eerst naar huis? Dan haal ik een fotocamera. Dan kan ik hem nog even fotograferen ook. Ja, die man wil dus tot morgenochtend in zijn auto wachten. Of hij rijdt helemaal op en neer naar Tilburg om zijn fotocamera op te halen. Want je wilt er natuurlijk wel een foto van hebben. Ja, nou, had hem eerder meegenomen. Ja, dat zou je denken. Maar het was diep in de nacht toen hij vertrok. Eén ding is zeker. De man krijgt 24 uur lang geen slaap door die L. En je vraagt je toch bijna af wat die L zelf van al die hijza denkt. En nu maar knus naar jullie warme nesjes. En, denk erom, oogjes dicht en stafeltjes toe. Slaap lekker. De sperweruil dus daarbij zwolle. Tot zover het mediaoverzicht samengesteld door Martijn Nijhuis. We gaan richting het nieuws van zes uur. Na zessen aandacht opnieuw voor Bangkok, voor Thailand waar zeer veel mensen de straten op zijn gegaan... en nog steeds gaan vanwege um, bezwaren die ze hebben tegen de regering. We horen straks wat dat allemaal is. We praten ook over de Syrië-conferentie uh, die georganiseerd gaat worden... en met Geert Willems praat ik over het Songfestival. De inzending van Ilse de Lange en Whelan. Tot zo.